ANWB, verkeersinformatie, terugkerende gezinnen en de zojuist genoemde regen... zorgen voor 95 kilometer file op dit moment. De langste file staan op de A58, Vlissingen richting Bergen-op-Zoom... tussen Henkensand en de Vlakentunnel, 13 kilometer. A73, Maasbracht richting Nijmegen, tussen Malden en Wiegen 8 kilometer. N7 afsluitdijk richting Heerenveen tussen Sneek, Hauke, Sloten, Knopen en dat staat 4 kilometer. Dan vanuit Zeeland naar het westen toe op de N59, Sierikzee richting Hellegadsplein tussen Serooskerk en Sierikzee 10 en tussen Bruinissen en Oude Toggen ook 10 kilometer. Na het noorden toe op de N57, Ouddorp richting Rotterdam tussen Port Zeelanden en Goede Reden 6 kilometer. Maar vreemd genoeg ook richting Zeeland, bij Serooskerken staat 5 kilometer file.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 Met Tom van Hek en Twan van Peperstraten. Bijzonder goedemiddag, hoofdmoot in deze uitzending. Natuurlijk de mannenfinale op Roland Garros, de Open Franse tennis Wordt het Rafael al of Roger Federer? Om iets over drieën gaat die finale beginnen in Parijs. Verder in deze uitzending ook Hongbal. De topper in de hoofdklasse tussen Pioniers en Kinheim. En op het punt van beginnen de MotoGP in Spanje. Maar zeg het niet, want het is Catalonia. En uh, Nederland-Griekenland, als volleybal om vier uur in de European League. Gisteren een moeizame overwinning van Nederland. Vanmiddag moeten ze eigenlijk weer winnen... Golf Ladies open met bouillon in een prachtige Nederlandse positie. Gaan wij volgen voor u. We kijken natuurlijk terug op de wedstrijd van het Nederlands voetbal. Elftal gisteren de 0-0 in en tegen Brazilië. En we praten nog wat na over de kwalificatie van de Nederlandse handbalvrouwen. De eerste wedstrijd in de play-off om een WK-ticket die goed afliep tegen Turkije. Your heart is true, you're a pal and a confidant And come away. I'll sing them again. Then, once again, thank you for being a. De Golden Girls waren al bijna allemaal overleden, nu ook de makker van de titelsong van de Golden Girls. Andrew Gold, op 59 jaar leeftijd overleden. En thank you for being a friend. We gaan het hebben over motorsport. En ik zal je mag geen Spanje zeggen, want het is Catalunya, maar wel de grote mannen, Hans Verlozen hoor. Ja, dat klopt zeker. En het is ook een hartje Catalunya, want het is een. Het circuit ligt een paar kilometer ten noorden van, uh, van Barcelona. En uh, de naam van het circuit is Montmelo, wat niet minder betekent dan Meloenberg. En rond die Meloenberg rijdt op dit moment Casey Stoner aan de leiding in de vijfde ro ronde van de motogp er Is Casey Stoner, de man die al twee Grand Prix won dit jaar door Australië, die tweede staat in de tussenstand van het kampioenschap. Hij wordt gevolgd door Jorge Lorenzo. Die ja toch met zijn machine iets vermogen tekort komt ten opzichte van Stoner. En alle zeilen bij moet zetten om naar het podium te reiken. Hij wordt achtervolgd tussen... Teamgenoot Ben Spees, de Amerikaan. Beide coureurs rijden onder de hoede van de Nederlander Wilco Zelenberg. Overigens dat Yamaha fabrieksteam. Daarachter rijdt Dovizioso. Dan is het Valentino Rossi. En dan Marco Simoncelli, de man die de laatste weken zo in opspraak was. De Italiaan die vertrokken is van pole position. Maar geen goede start heeft gemaakt. Maar nu bezig is met de inhaalrace. Hij heeft zojuist, Nicky Heden, de teamgenoot van Rossi, verdrongen van de zesde plek. Simoncelli dus bezig met de inhaalrace. En Lorenzo die krampachtig probeert om aan te pinnen. Bij Casey Stoner. En dat doet hij natuurlijk allemaal voor eigen publiek. Lorenzo die afkomstig is uit Mallorca. Maar wel in Barcelona woont. En ook een fan is van het voetbalteam vanuit die stad. Nogmaals een zeer spannende wedstrijd op dit moment. Met heel onzeker hoe het verder gaat met het weer. Want er zijn donkere wolken boven het circuit in Barcelona. En misschien moeten de coureurs straks nog onderweg stoppen om een keer van motor te wisselen. Nog 20 ronden te rijden in de MotoGP. Grote prijs van Catalonië. Vandaag speelden ze weer tegen elkaar. Gisteren waren het dubbele cijfers, nu in Hoofddorp. Pioniers tegen Kinheim, Theo Blazjaar. Gisteren was het 0-11 en het was de allergrootste nederlaag van Kinheim in dit seizoen toegebracht door Pioniers en inderdaad vandaag de derde wedstrijd van het Drieluik om half twee begonnen. En we zijn inmiddels gevorderd tot de gelijkmakende beurt in de derde inning alweer. En het zijn de bezoekers die de leiding hebben genomen in de derde slagbeurt met 0-2. Nadat Pioniers in de beginfase toch duidelijk gevaarlijker was in de beide slagbeurten 1 en 2 kwamen ze op de honker maar twee keer een dubbelspel aan de kant van Kinheim voorkwam dat er lopers over het thuisplaat kwamen, zowel het 0-0 bleef. En in die derde slagbeurt de eerste twee hits van Kinnijm betekenen ook meteen twee punten. Waaronder een fraaie twee honkslag in het rechtsveld van de openingsslagman Remco Draaier. 0-2 dus. Gelijkmakende beurt, derde inning hier in Hoofddorp. We gaan even terug naar gisteravond. Het Nederlands voetbalelftal speelde in en tegen Brazilië. En bondscoach Bert van Marwijk reist na die wedstrijd... met een goed gevoel door naar Uruguay. Waar woensdag opnieuw een oefenwedstrijd van Nels Elftal op het programma staat. Gisteravond eindigde die wedstrijd dus tegen Brazilië in 0-0. Bas Ticheler blikt terug met onze bondscoach Bert van Marwijk. Goeie eerste helft, moeizame tweede. En welk gevoel blijft hangen dan? Nou, ik vond...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 kijk, Krul heeft het uitstekend gedaan. Wat ik net al zei hier voor de TVO. Hij is natuurlijk gewend in de Engelse competitie. Daar bouwen ze nauwelijks op. Dan moet je die, elke bal moet hij naar voren schieten. Wij willen graag opbouwen. Hij heeft het soms gedaan. Maar hij heeft het in de goal gewoon fantastisch gedaan. En, dus een groot compliment. Maar ook voor Kevin Strootman. Die ik vond ik de eerste helft ook goed spelen. En Kevin was misschien wel uh, het voorbeeld van uh, de eerste en de tweede helft. Want hij zat er de tweede helft helemaal doorheen. En bijna alle spelers, dat zag ik ook. Uh, en daarom heb ik ook uh, in een korte tijd veel mensen gewisseld. Brazilië uit 0-0, uh, we vinden het ook niet eens bij gek. Ja, dan moeten we voorzichtig worden. Ja, vanmorgen, ik zei het al, Krul heeft het uitstekend gedaan. En dus ging Bas Tichler ook even op zoek naar die jonge doelman van Newcastle, hier naar de Tim Krul. Avond van je leven gehad. Ja, top. Ja, echt. De droom die waar komt, waar we het over hadden afgelopen week. Ja, dit kan je eigenlijk niet dromen hoe mooi dit is. Eerste minuut na rust, is dat misschien wel jouw moment? Ja, uh, ja natuurlijk uh, kwam beschermd uit de blokken gelijk. En, uh, ja, het is een lekkere bal. En, uh, ja, het is gewoon super natuurlijk. Uh, ik heb gelukkig ook uh, wat geluk aan mijn zijde gehad. Uh, tweede helft, uh, dat Pieters die bal van de lijn afpakt voor me. Dat is uh, ja, natuurlijk ook super. Maar ja, dan weet je dan, uh, zo'n avond gaat alles voor je dan. Ja. Um, je hebt nog een paar reddingen op, op schoten van afstand. Het, het oogt allemaal wel normaal. Het oogt niet van, hey, daar staat, oh ja, er staat een keeper die er pas net staat. Ja, nee, ik, ik ben echt uh, ja, super blij dat het gegaan is natuurlijk. Uh, om zo te debatteren tegen Brazilië. Uh, het is allemaal, ja, een droom die waar komt en uh, ja, de nul. Hè. Hoe zenuwachtig was je? Het viel mee. Uh, ja, vanmiddag natuurlijk uh, de gezonde zenuwen met het eten. Natuurlijk ging uh, weinig domme keel heen, maar uh, eenmaal op het veld uh, ging, het, uh, ging het wel. En, uh, ja, ik ben blij dat ik er nog een beetje wedstrijden mee in de Premier League. natuurlijk. Dat hielp heel wel, natuurlijk, denk ik. Wat heeft de bondscoach tegen jou gezegd? Uh, nou ja, na de wedstrijd uh, kwam natuurlijk directeur met het, uh, met het haasje. En, uh, en uh, ja, gewoon, uh, natuurlijk uh, super gefeliciteerd. En uh, toen kwam de trainer ook, uh, die gaf me een hand en uh, gewoon helemaal top. Dat was dus Tim Krul die een prachtig debuut had. En in Brazilië geen debuut. Maar Arjan Robben deed ook weer mee met Oranje. En dat was voor het eerst sinds de WK-finale van vorig jaar. Weet u nog wel, tegen Spanje 1-0 verloren. Bas Tichler met Robben. Een jaar of acht geleden, ik zeg maar wat... Euh, zou het Nederlands elftal met knikkende knietjes naar Brazilië zijn gegaan om hier te voetballen. En nu denk ik, ja, het interesseert jullie eigenlijk helemaal niet meer. Jullie weten wat je wel en niet kan. Nou ja, zo is het denk ik ook niet, weer, niet meer. Maar euh, het is natuurlijk een, een, een, een fantastische tegenstander. En, uh, jullie schrikken niet meer. Jullie zijn niet nee, in de war. Nee, maar goed, ik denk dat is ook de ontwikkeling die we doorgemaakt hebben als elftal. En uh, uh, we zijn zelf natuurlijk ook gegroeid. En ik denk dat het alleen maar goed is dat we... Dat we Heel zelfbewust uh, zijn van onze eigen kwaliteit. En uh, dat, dat we inderdaad voor niemand bang hoeven te zijn. Nou speel je een goede eerste helft waarin je gevaarlijker bent, goede kansen krijgt, maar een hele moeizame tweede waarin je eigenlijk alleen maar achteruit loopt. Wat is het verschil? Ja, ik had zelf het gevoel dat uh, het verschil uh, ja, lag hem in, in, in de ruimtes, denk ik. Uh, in de eerste helft waren we wat, wat nog wat compacter en de tweede helft werd het we een meer open wedstrijd. Hadden we zelf ook, stonden we vaak, de linies stonden wat vaak te ver van elkaar af, waardoor we hun wat meer ruimte gaven. En um, ja, daardoor uh, werd het wat lastiger, ja. En dan nog even naar Ibrahim Afellay Een week na de gewonnen Champions League finale speelde hij dus alweer een volledige wedstrijd in Brazilië. En dus vroeg verslaggever Bert Maalderink... Zo, moe? Ja, best wel. Ik hoorde iedereen zeggen, zware omstandigheden. Ja, het was warm, ja. Kijk je dan terug op de wedstrijd? Trots? Ja, ik denk dat we een goede eerste helft op de mat hebben gelegd. Ik uh, had al goede mogelijkheden. En jou? Ja goed, ik was daarbij betrokken. En, uh, ja goed, uh, de wedstrijd met twee gezichten, de tweede helft hadden uh, wat meer kansen. Doordat wij uh, vrij slordig waren in balbezit. Maar al met al 0-0 uh, tegen Brazilië is niet slecht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 Hij is toch op het veld? Jij hebt, dat, uh, jij hebt daar een beter zicht op gehad. Ja, goed. Ja, ik, dat moet je aan de spelers individueel vragen, toch? Ik, ik kan niet voor anderen gaan antwoorden. Want jij bent eigenlijk vrij cool, man. 0-0 in Brazilië. Want het was een wedstrijd die ook uh, anders had kunnen aflopen, hoor. Dat is wel goed. Ja, maar dat zeg ik toch? Ik bedoel, kijk een wedstrijd die anders had kunnen aflopen. Daarom zeg ik, ik zeg, in de eerste helft hadden wij het betere kansen. In de tweede helft hadden we een betere kans, zijn we goed weggekomen. Dat zeg ik niet verkeerd, toch? Nee, nee, maar je kunt er wel wat blijer bij kijken, misschien, af en toe. Nee, nee, maar ik ben een beetje vermoeid, dus vandaar. En zo begon ik. Moe? Ja. Oké. Okay. Ibrahim Afalai, dus uh, dat was Nederland-Brazilië uh, 0-0. Dus er is nog een wedstrijd aanstaande woensdag. Live natuurlijk te volgen in Langs de Lijn op Radio 1. Om 8 uur s'avonds begint die uitzending. Uruguay-Nederland, reprise van de halve finale van de WK. Ik weet niet of hij er ooit bereikt heeft, dat is er in 1985 al mee begonnen. Brian Adams, run to you. De vijfde Grand Prix van het seizoen in Catalonia. MotoGP, Hans van Met nog steeds ongewijzigd aan de leiding, Casey Stoner. Met dat verschil dat we ondertussen halverwege de wedstrijd zitten. En zijn voorsprong op Jorge Lorenzo is uitgelopen tot 2,3 seconden weer 3,5 seconden. Daarachter rijdt Ben Spies en die is in een stevig duel gewikkeld om die derde plek met Andrea Dovizioso en Valentino Rossi. Rossi op een nieuwe Ducati motor. Een motor die wat, wat lekkerder oppakt, wat meer tractie geeft. En ja, dat is toch wel belangrijk voor de Italiaan die daar dan toch goed mee uit de voeten kan. En nu in duel is om die derde plek. Daarachter Simon Celli, die is behoorlijk aangesloten na een slechte start. En dan weer met ruim verschil is het Kel Crosslow. op dit moment gaat een witte vlag gaat eruit. Toch een teken dat het gaat regenen op het circuit. En dat zou de hele zaak wel eens behoorlijk door de war kunnen gooien hier op het circuit van Montmelo. Waar slechts 13 coureurs nog in de baan zijn. Want ja... Drie weken geleden werd Dani Pedrosa uitgeschakeld na die manoeuvre van Marco Simoncelli. En liep daarbij een gebroken sleutelbeen op. Hij is er niet bij voor eigen publiek. Tijdens de training gevallen Colin Edwards. Hij brak ook een sleutelbeen. Dat is vrij uitzonderlijk. Want de Amerikaan is al sinds 2003 onafgebroken van de partij in de MotoGP. Heeft nog geen enkele wedstrijd moeten missen. Heeft nog een poging gedaan zelfs om na een operatie gisteravond toch nog even mee te doen. Niet om te racen zoals hij zelf zegt. Maar gewoon om te starten om het record in stand. Te houden, maar hij kreeg van de wedstrijdleiding geen toestemming. Denkt er wel volgende week overigens in Engeland weer bij te zijn. En ja, er is toch nu wat opschudding in de pits. Misschien dat er zo rijders gaan binnenkomen. Hele donkere wolken boven het circuit. Uh, stoner aan de leiding. De motor schudt wat. Uh, hij moet oppassen daar met remmen. Er zijn nog 13 ronden te rijden. Het kan nog heel spannend worden hier. Maar ik verwacht als het zo doorgaat en de vallen regendruppels... dat de zaak heel erg door elkaar geschud gaat worden. En dat er toch rijders zijn die van motor gaan wisselen. En de profielen slikbanden gaan omwisselen voor regenbanden. Straks daarover natuurlijk meer. Aan het hebben over golf, de ladies open, de tour. Rachna Niemeyer met tegenwoordig hele serieuze Nederlandse inbrengen. Gaat goed met die sport in Nederland. En dat heeft te maken met de prestaties van Christel Bouillon. Tom de laatste maanden, de laatste week eigenlijk. De afgelopen maand alleen maar top 4 klasseringen voor haar. En ze stond er tot een paar minuten geleden uitstekend voor hier... op de baan van Broekpolder in Vlaardingen. Maar, maar, maar... Toen kwam hole 11, een dubbel bogie. twee slagen boven het baangemiddelde. Ze maakt daar een zes in plaats van de vier die er voor die hole staan. Daarvoor al een bogie op hole 10, ook een slag te veel En inmiddels vier slagen achterstand op de Leidster in de wedstrijd. Een Engelse Holly Atchinson die heeft ook niet de beste ronde, maakte maar één birdie, scoorde maar op één hole. Wat dat betreft liggen er mogelijkheden, maar als je het zelf laat afweten... Ja, dan wordt het een moeilijk verhaal. Het lijkt erop tussen al die vlaggen op de holes dat misschien de witte vlag wel uit is gegaan bij Christel Bouillon. Hoewel met nog zeven holes te spelen er absoluut nog wel mogelijkheden zijn. Maar de scores op de laatste holes lijkt het misschien een beetje over voor haar. Ze is vermoeid, ze heeft het wel een beetje gehad. Ze heeft de komende twee weken rust. En ze zei voor gisteren nog aan het einde van haar tweede ronde... Van de drie. Ja, als ik morgens wakker word, dan wil ik eigenlijk alweer dat het s'avonds zes uur is. Dat ik al dat gedoe, al dat spelen, al die interviews, dat ik het achter de rug heb. Maar één ding is zeker: Bouillon is een topper in de dop. Is op dit moment de nummer één van Europa. Haar hij zij zelfs deze week nog: Wat mij betreft, is zij een speelster die tot de wereldtop kan gaan behoren. Dan zal ze richting de Verenigde Staten moeten gaan, waar ze ook speelrecht heeft. Voorlopig kiezen ze voor Europa. En staat ze natuurlijk nog wel gewoon er goed voor. Een gedeelde vijfde plaats op level par. Dat betekent dat ze precies het aantal slagen gebruikt heeft wat ze mag gebruiken. En vier slagen daarvoor een leidster uit Engeland. Een andere Engelse staat op plaats twee. Die heeft één slag achterstand. Ja, en dan kijken we dus onder meer naar een rijtje speelsters met bouillon. Ik ken er eentje die op dit moment wel heel tevreden is. Dat is een speelster uit Australië. Bondet is haar achternaam. Sloeg een holing one op hol 16. Dat leverde haar een BMW met een open dak op. Kortom, voor haar kan het niet meer stuk. Dat is allemaal misschien iets minder interessant. Maar een holing one blijft een holing one. Blijft meegenomen hoor. Een tonnetje hier of ja, daar is ja. natuurlijk niet mis. Ook niet voor jullie dan volgens mij. Nou? We gaan het hebben over iets heel anders. Heel andere auto's op het TT-circuit. Start vanmiddag het seizoen in de Superleague-formula. De Grand Prix van Assen heet het. De Superleague Formula is een autosportklasse die klinkt als de Formule 1 en er ook een beetje zo uitziet. Maar het verschil is dat de racewagens gelinkt zijn aan voetbalclubs zoals PSV en Anderlecht. Voetbal en autosport, het is een combinatie die het publiek niet echt begrijpt. En dat begint de organisatie van de Super League ook door te krijgen. Een verslag van Louis Dekker. Twaalf cilinders en bijna 800 paardenkrachten leveren indrukwekkend geluid op. Niet alleen op het tt circuit maar ook in de wijde omgeving van Assen. Dit weekend. De Superleague-wagens zijn heftige herrieschoppers. If you like, the boys of motorsport. Any motorsport will tell you, I want the noise. Robin Webb, de man die de Superleague-organisatie leidt, zegt dat autosportliefhebbers vooral dol zijn op geluid. assets. En zijn racewagens klinken daarom zeker zo indrukwekkend als Formule 1. Maar daar houdt de vergelijking met de koningsklasse van de autosport dan ook meteen op. De Super League Formula is geen geoliede machine. Het is een raceklasse die nog in de kinderschoenen staat. En dat gaat gepaard met problemen en kinderziektes. Het zal altijd tussen 5 en 10 jaar duren. We zijn 3 jaar oud als een championship, 3 of 4 jaar oud nu. Dus we moeten to zijn: we zijn baby's. We vinden waar de markt is en we gaan there, maar we zijn dat is most important thing. Wat Bernie Ecclestone is voor de Formule 1 is Robin Webb voor de Superleague Formula. En Webb heeft goed naar Ecclestone gekeken. Hij snapt dat met Formule 1 niet te concurreren valt. en kiest voor een andere strategie. Ja, yeah, het is. I mean, you have to follow the market on this, and it seems that the has has taken us as, uh... De volgende grote championship. Hij zet de Super League neer als het ideale alternatief voor landen en circuits die niet genoeg geld kunnen neertellen voor een echte Grand Prix. En het would appear dat Super League Formula is the show is want. mensen you know, willen. 800 horsepower-cars, big, noisy, lots of color. Kleurrijk was het zeker de afgelopen jaren. De wagens waren gespoten in de kleuren van gerenommeerde voetbalclubs zoals Liverpool en Atletico Madrid. Nederlander Jelmer Buurman reed vorig seizoen voor de Rossoneri, AC Milan. Ja, ik heb inderdaad uh, heel wat ervaring in deze klas. Hartstikke leuke klas natuurlijk. Na Formule 1 is dit gewoon uh, absoluut nummer 2. En nu is Buurman verhuisd van AC Milan naar PSV. Ja, dat schijnt in de Super League echt een stap vooruit te zijn. Maar met die PSV-wagen is iets vreemds aan de hand. Hij is niet langer rood-wit. Inderdaad, ja. ja. Nu is het uh, wel iets heel anders eigenlijk. Zilver, grijs, wit en oranje. Dat de PSV-auto overwegend oranje is, zegt veel. Oranje boven natuurlijk. De organisatie van de Super League Formula heeft na drie jaar ploeteren begrepen... dat het publiek de link voetbal-autosport niet snapt. You can do as much marketing as you like, but the market will decide. En de markt besloot dat de formule niet werkte. Voetbalsupporters gaan niet naar een circuit om hun raceteam aan te moedigen. Robin Webb moet dus iets nieuws verzinnen. 2011 is een overgangsjaar. Hij neemt afscheid van de link met voetbal en gaat kiezen voor teams die een land vertegenwoordigen. So suddenly you say to yourself, well maybe, maybe the country thing is the big thing, and lokale then, then the local TV comes on board. Then another sponsor comes on board because he wants to be associated with them rather than a football club. Het is een grote verandering. Eigenlijk gaat de Super League door waar A1 Grand Prix stopte. A1 was een raceklasse met landenteams die kopje onderging door financieel wanbeleid. It didn't follow the correct business principles. It burnt money, it didn't have. En toch, we hebben geloofd in die basisgedachten. The concept of A1 Grand Prix was very clever. En ik denk they hit they saw a demand that I must admit at the time I never saw. The country thing, the world's a big place. And there are a lot of places that want Hij is ervan overtuigd dat zijn Super League niet failliet gaat. Omdat hij verstandiger met geld omgaat, zuiniger is en alleen geld uitgeeft als hij het heeft. Yeah, we burn money, we have. We're very efficient. I mean, we were doing eight races this season. Why are we doing eight? Why are we not doing 15? That will burn up the Robin Webb wil dus niet over zijn eigen ambities struikelen. Hij beweert dat zijn organisatie financieel solide is. We're a company that's properly financed. Geen schulden heeft. We're very careful with We have no debt. En hij doet geen dingen waar hij later spijt van kan krijgen. Hamvraag is natuurlijk of het ooit geld gaat opleveren. Where will it make big money? I don't know. De Super League baas zegt dat hij geduld heeft... maar erkent dat het jaren zal vergen om publiek naar het circuit te lokken... en, zeker zo belangrijk, de races prominent op tv te krijgen. That's the key. Without television and without people walking through the gates, then you're dead. En daarom zijn populaire coureurs essentieel, zoals Jelmer Buurman. Ja, het is gewoon een, een superleuke klasse en... Natuurlijk zou ik liever Formule 1 doen, maar dit is zeker geen slecht alternatief. Maar de publiekstrekker dit weekend is een ex-Formule 1 coureur, Robert Doornbos. He's gaat een Team Holland car with a Dutch cheese sponsor. Rotterdammer Robert Doornbos doet dus mee dit weekend niet als uithangbord van Feyenoord, maar als racende reclamezuil van een kaasproducent. Ja. De kaas boven kaas. Ja, wat. precies. En Doornbos is uh, gemakkelijk uh, te herkennen... want hij draagt een speciale kaashelm dus. Ja. Die illustreert dat de Super League formula niks meer te maken heeft met het voetbal. Doornbos is trouwens niet de enige Nederlandse coureur daarin in Assen. Ook Jelmer Buurman en Hopin Tung doen mee aan de Grand Prix. De kans dat een van hen zou kunnen winnen is relatief groot... want de organisatie heeft slechts 14 auto's op de grid willen te krijgen. Radio 1. Het NOS-journaal. Het is bijna twee minuten over half drie. Hier zijn de hoofdpunten met Jeroen gemaakt. Minister Donner heeft wethouders opgeroepen zich niet te bemoeien met de landelijke politiek. Hij zegt dat het hele bestuursakkoord tussen Rijksoverheid en gemeenten vervalt... als de gemeenten komende woensdag de bezuiniging op de sociale werkvoorziening afwijzen. De gemeenten krijgen dan geen geld voor extra taken. President Saleh van Jemen keert over enkele dagen weer uit Saoedi-Arabië terug. Dat heeft een woordvoerder van zijn partij gezegd. Saleh is in Saoedi-Arabië voor medische behandeling... nadat hij vrijdag gewond was geraakt bij een aanval op zijn paleis. In Jemen vieren demonstranten zijn vertrek als een overwinning. In Arnhem viel vanochtend zoveel regen dat de riolen het niet aankonden. De brandweer moest uitrukken voor ondergelopen kelders... vastzittende liften en een tunnel die blank stond. Drie vrouwen in een drijvende auto werden gered door de brandweer. En de Amerikaanse zanger en liedjeschrijver Andrew Gold is overleden. Gold was vooral bekend van zijn jaren 70-hits Lonely Boy en Never Let Her Slip Away. Samen met 10CC-lid Graham Goldman vormde hij Wax. Daarmee had hij in 1987 zijn grootste hit in Nederland, Bridge to Your Heart. Dat waren de hoofdpunten. ANWB Verkeersinformatie. Het is druk door de regenval en terugkerende gezinnen. De langste files staan op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Knopend leenderheide en Knopend baterdorp 6 kilometer. A28 Zwolle richting Amersfoort tussen Harderwijk en Strand de 7. A58 Vlissingen-Bergen-op-Zoom voor de Vlakentunnel, 13 kilometer file. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Malden en Wiegen 8 en 7. De afsluitdijk richting Heerenveen. Daar staat een file tussen Sneekhauken-Sloot en Knopend jouren 4 kilometer... Dan de N59, in Zierikzee richting Hellegatsplein tussen Seerooskerken en Zierikzee, 10 kilometer. En nog eens 10 kilometer tussen Bruin Bruinissen en Oude Tongen. Als laatste de N57, Ouddorp richting Rotterdam, tussen Port en Reden 5 kilometer. Maar ook naar Zeeland toe op de N57, naar Seerooskerken, 5 kilometer file. De MotoGP in Catalonië bewolkt. Maar is het nog droog, als van Loosenoord? Het is nog steeds droog. Er zijn wel wat druppeltjes gevallen. En dat, was, dat was goed zichtbaar. En de rondetijden gingen iets omhoog. Een halve seconde, één seconde, anderhalve seconde. Boven de tijden die de coureurs normaal kunnen rijden onder deze omstandigheden. En ook de raceteams brachten de reservemotoren met de profielbanden in de pitstraat naar buiten. Maar tot nu toe is er niets gebeurd. De regen heeft niet doorgezet. De rondetijden zijn nog behoorlijk op. Niveau. En ja, niemand is de pitstraat in geweest om van machine te wisselen. Casey Stoner on, nog steeds aan de leiding, onveranderd aan de leiding, wil ik zeggen. Met een voorsprong van bijna drie seconden op Gorgo Lorenzo. Daarachter Ben Spies, bezig aan het beste resultaat dit seizoen van de Amerikaan. En dan volgen Dovizioso, Rossi, Simoncelli en Crutchlow. Een mooi duel dus om de derde plek. Gaan we hongballen, pioniers Kinheim, Theo Blasje. is druk eigenlijk. Nee, het is een derby, Pioniers-Hoofdorp, Haarlem-Kinheim. Maar de mensen hebben dat niet begrepen. Maar dat is met heel veel derby's zo dat het publiek het op dat punt laat afweten. En ook de spelers hebben daar eigenlijk geen gevoel meer bij. Zodat er niet zo heel veel mensen op deze wedstrijd zijn afgekomen. Maar ze zien een aantrekkelijk duel waarin de thuisploeg een punt gescoord heeft. In die derde slagbeurt stand op 1-2 brengt de hoogslag van Gummerson In het linksveld was genoeg voor Jefferson Mousso. Hele snelle jongen om vanaf het tweede hongslag... Te scoren. Die Muzo die, uh, doet Swinters aan atletiek is ook bijna een keer een Nederlands kampioen indoor geweest, als er niet gehongbald wordt. Maar nu uh, kan hij het gewoon op buiten laten zien dat hij snel kan lopen. En het eerste punt voor de thuisploeg uh, over de plaat te brengen. Twee opmerkelijke namen in de line-up bij uh, Pioniers. Uh, de startende werper, Mika de Lincel. Jonge, talentvolle werper linkshandig. Zijn eerste start in de hoofdklasse. En ook opvallend de aangewezen slagman bij de hoofddorpers. Jan Rehacek. Dat is een uh, werper eigenlijk. Een uh, tjech die uh, na een mislukt avontuur. bij de Pros van Minnesota Twins. het ook geprobeerd heeft bij Rimini. Maar daar uh, kort geleden werd ontslagen. Maar hij stond nog op de, van, nog op de ledenlijst. moet ik zeggen van uh, Pioniers. En uh, mag volgens de regels uh, gewoon meedoen. in de rest van het seizoen. Als hij maar voor 15 juni drie innings gespeeld heeft. Dan heeft hij gisteren één slagbeurt meegedaan. En hij moet minimaal nog twee keer hier aan slag komen. En dan is alles geldig. Hij is één keer aan slag geweest. Maar hij kan misschien beter gooien dan slaan. Want hij ging kansloos naar de kant met een strikeout. Stand 1-2 in de vierde gelijkmakende beurt. Do you want to go to? The plage with me, I'm going down, down. And I will love your heart with mine. Do you want to go to the page with me? on my mind. We gaan het hebben over handbal. was gisteren een belangrijke handbalwedstrijd voor de Nederlandse handbalvrouwen. In de play-off om een WK-ticket. Eerst thuis tegen Turkije. Moest een goed resultaat worden neergezet voor de return van volgende week. En dat lukte aardig, want Oranje won in Rotterdam met 40-28. En neemt dus een voorsprong van 12 mee naar uh, Istanbul. Verslaggever Richard van der Made keek naar die wedstrijd... en ging na afloop in gesprek met cirkelspelster Daniek Snelder. Vooraf hoorde ik zeggen... Vijf, zes doelpunten verschil richting Istanbul, zou mooi zijn. Het zijn er twaalf geworden, 40-28. Wat is je gevoel? Ja, het gevoel is natuurlijk super. Uh, zoals je zegt, je gaat erin uh, voor een overwinning. En uh, je hoopt een goede uitgangspositie neer te zetten voor de volgende wedstrijd. Maar ja, dat je dat met twaalf punten neerzet, dat is uh, ja, ongekend eigenlijk. Hadden we niet op gerekend, maar dat is natuurlijk een waanzinnig goede situatie. Even heel simpel gesteld, aanvallend lukte er heel veel, heel veel. liep het goed, ja. verdedigend, een beetje onder de maat bij Vlagen. Uh, ja, je merkt dat, uh, dat er wat ongeconcentreerd was, vooral uh, na de rust, de uh, eerste tien minuten. Iedereen een uh, beetje chaotisch door elkaar. En uh, nou ja, toen vroeger time genomen en dan zag je dat uh, alle koppen weer uh, bij elkaar waren. Maar ook in de, ja, over het algemeen van de wedstrijd was de dekking nog niet optimaal. Daar moeten we nog wel aan werken. Toch liepen jullie... Ondanks die wat mindere dekking vanavond, heel veel breakouts, kon jij veel, tegen, uh, veel scoren in de tegenaanval? Ja, ja uh, we hebben het op snelheid gered en dat merk je ook. Zij hebben een smallere selectie, uh, ja, waardoor wij conditioneel en in het gewoon opgezette spel meer mogelijkheden hadden. En nu, durf jij te zeggen WK Brazilië? Dat durf ik wel te zeggen, maar we moeten het wel straks gaan neerzetten. Het zou een schande zijn als dat nu niet meer lukt? Jazeker, dat zou echt een schande zijn. En, uh, ja, ja, ik denk dat we met heel het team gewoon met een overwinning ook willen afsluiten. Met een goed gevoel naar Brazilië straks gaan. Dus uh, volgende week uh, met z'n allen koppen weer bij elkaar geconcentreerd uh, de wedstrijd neerzetten. Drinkt dat al een beetje tot je door? Ja, je begint al wat te glimmen. laatste keer op een WK was 2005. Toen was jij er nog niet bij. Nee. was Nederland de vijfde van de wereld. En je gaat gewoon naar Brazilië. Ja, dit is nog niet echt te bevatten. Um, ja, ik denk dat, uh, dat we gewoon een goede, goede prestatie neerzetten. Als je ziet wat we met dit jonge team al de afgelopen twee jaar voor stappen hebben gemaakt, ja, dan, dan is het eigenlijk gewoon een mooie stap uh, richting de planning die wij hebben. Ik bedoel, wij willen allemaal de Olympische Spelen en daar moet er nog hele hoop voor gebeuren. En je ziet dat iedereen met amb ambitie ja, dat het gewoon kan en uh, dat je hele goede dingen kan bereiken daarmee. Ja, en kijk eens naar je eigen spel. Je hebt je uitstekend ontwikkeld. Je bent eerste speelster op de cirkel. Ja. Uh, een fantastisch seizoen in Duitsland bij Turinger in Erfurt waar je de dubbel hebt gepakt. Ongelooflijk, hè? Ja, feestjes blijven komen. Dus uh, ja, dat is natuurlijk onwijs goed. En uh, dat is ook goed voor je eigen ontwikkeling. En uh, dat ik die stappen nu al, laat maar zeggen, mag maken, ja, dat had ik van tevoren ook niet verwacht. Um, ja, ik kan alleen maar zeggen dat ik er onwijs blij mee ben. De weg naar de Olympische Spelen ligt open, hè? Dat weet je? Ja, dat, is, uh, dat wordt nu een uh, realistisch beeld. En dat is goed om te weten. A-status misschien terug. Ja, ook dat. Want NOC en NSF. Ja. Dat overigens wel achter de schermen het mes op de keel heeft gezet bij uh, het Nederlands Handbalverbond. Waar het al geruime tijd onrustig is en chaos. Ja. Krijg je dat mee? Dat zij nu de subsidiekranen hebben dichtgedraaid. Voor jullie weliswaar is er nog een lening afgesloten. Ja. 57.000 euro om deze wedstrijden te spelen. Maar... Het is toch dreigend? Ja, um, nou ik heb het eigenlijk allemaal zelf niet heel erg meegekregen. Um, Henk heeft wel verteld van: hij ja, heeft uh, verteld van, dit is een gaande. Um, hou je rustig voor ons. Uh, heeft het tot, tot nu toe nog geen ge, ver, uh, gevolgen. En ja, ik denk dat wij ons daar ook gewoon niet te veel uh, mee bezig moeten houden. Wij moeten vooral ons op de handbouw richten en laten zien dat wij die ambitie hebben en dat NOC-NSF dat ook ziet en dat zij ons willen blijven steunen. Hebben ze het vanavond gezien? Ik denk het wel. Daniek Sneltof zei dat. 40-28 dus gewonnen. Aanstaande zaterdag de return in Istanbul. We gaan snel terug naar Hans Verlozen over het laatste rondje daar in Catalonië. Ja, we zijn aan boord daar bij, bij Casey Stoner. Die uh, ja, als koploper de wedstrijd nog steeds. Eigenlijk vanaf de derde ronde heeft gedomineerd. En nu ook de leiding nog steeds vast in handen heeft. De verschillen zijn weliswaar gering met de achtervolgers. Maar er gaat helemaal geen verandering meer inkomen in die laatste kilometer. Stoner snijdt nu de laatste bochten. Sectie snijdt hij aan. Een hele mooie serie van rechterbochten. En stuurt nu het rechterstuk op naar de finish. Kijkt over zijn schouder waar Lorenzo blijft. Nou, die. Die is er nog niet hoor. Stoner wordt nu afgevraagd. Hij wint de derde, voor de derde keer een Grand Prix dit seizoen. Lorenzo is ook binnen op de tweede plek. Derde Spees, vierde Dovicioso, vijfde. Rossi. En zo snel als ik het zeg worden ze ook afgevlacht, Want de coureurs zitten heel dicht bij elkaar. Op de zesde plek nu binnen Marco Simoncelli. En daar komt de Engelsman Kel Crutchlow. Hij doet het uitstekend hoor. Crutchlow debutant in de MotoGP-klasse. Wordt als zevende afgevlacht En ja, hij verslaat dan toch mensen die heel wat meer ervaring in deze klasse hebben. Zoals Nicky Hayden Die nu de laatste bocht uitkomt. En pas daarachter is het dan Loris Capirossi. Die in de verte moet naderen. De veteraan van deze klasse. Die er net is. Slaagt om een andere debutant voor te blijven. Dat is de Tsjech Karel Abraham. En uh, zo hebben we de eerste tien hier over de finish. Als ik dan ook nog eventjes Alvaro Bautista noem. Hij wordt twaalfde achter Hector Barbera. En op de derde plektoni, dertiende Tony Elias. En daar hebben we ze ook echt allemaal gehad. En dat is toch een beetje typerend tot dit moment voor het MotoGP-veld. Het is veel en veel te klein. Daar moet volgend jaar verandering in komen. Als een groot aantal nieuwe renstallen wordt toegelaten. Via een claiming rule systeem. Waarbij dus van goedkopere motoren gebruik wordt gemaakt. En die kunnen dan de andere teams worden opgekocht. En dat allemaal om het circus goedkoper en aantrekkelijker te maken. In ieder geval om ervoor te zorgen dat er meer dan 13 coureurs aan de finish komen. Zoals nu het geval is in de grote prijs van Catalonië. De grote prijs van Catalonië, geen Spaanse winnaar. Dat niet. Wel de Australiër Casey Stoner, 25 jaar oud is hij. Maar nog steeds niet aan de leiding, ondanks al die overwinningen dit seizoen... in het wereldkampioenschap. Want Gorgo Lorenzo, hij behoudt de kop. Stoner tweede en Ja Rosa die wordt natuurlijk ingehaald door een heleboel andere rijders. Die staat nog steeds derde, maar gaat nu die positie toch wel verliezen. Want hij rijdt niet mee vandaag en waarschijnlijk volgende week in Engeland ook nog niet. Terwijl die beslissing later deze week pas genomen gaat worden. Volgende week dus de grote prijs van Engeland op het circuit van Silverstone. Met om twee uur dus weer de MotoGP race. En dan in verband met de tijden in Engeland de gewijzigd programma. De 125cc die komt daar pas dus achteraan om half vier. Maar dat is pas volgende week zondag. Klanken sterven langzaam weg. Dat is dood natuurlijk met Beautiful Thing. Het is negen uh, minuten voor drie, toch? Ja, en zometeen iets over drie gaat het los in Parijs. De mannen-enkelfinale op Roland Garros... tussen Rafael Nadal en Roger Federer. We gaan er vast even vooruitkijken kijken naar die finale... met Marcella Mesker. Marcella, goedemiddag. Goedemiddag. Wie heeft nou, vind jij, van die twee de meeste indruk gemaakt... de afgelopen twee weken in Parijs? Ja, als je dat vraagt, is eigenlijk het antwoord heel makkelijk. Roger Federer. Want... Uh... Hij heeft, denk ik, ons allemaal verrast. Ja, behalve Nadal, dan, want die zei dat gisteren nog even op de persconferentie tegen de journalisten. Ja, jullie zijn meer verrast, dat Rortje daar staat, dan ik. Eh, ik had het wel verwacht. Ik weet hoe goed hij is. Maar de hele internationale tenniswereld... Ja, die hadden toch niet verwacht dat hij dat hoge niveau vast kon houden twee weken... wat hij in de eerste rondes liet zien. En dat hij dat vooral tegen Novak Djokovic in de halve finale eh, liet zien. Want dat was een wedstrijd, ja, daar praten we over tien jaar nog over. Ja, want de verbeterheid bij Federer, dat is eigenlijk vooral wat, wat ons allemaal bijblijft. Hè? Van, van deze periode al tot de finale aan toe. Ja, ik, ik herinner me nog goed de eh, persconferentie bij de Australian Open in Melbourne. Toen verloor hij eigenlijk vrij kansloos van Djokovic in de halve finale. Journalisten eh, vroegen hem, ja, eh, hoe ziet het er nu uit? Het is een jaar geleden sinds je in de finale van een Grand Slam hebt gestaan. En... Eh, ja, wat denk je over je toekomst? Ja, toen werd hij toch een beetje pittig. Hij zei, jongens, luister goed. Ik heb veel gepresteerd. Ik hoef niets meer te bewijzen. En uh, we praten over zes maanden nog wel. Nou ja, die zes maanden, daar zitten we nu. En hij krijgt gelijk. Hij staat er weer. Hij is terug. Hij is nooit weg geweest. En dan even naar die andere man, uh, het fenomeen Nadal, zeg maar. Want ik had Nadal Ljubesic gezien en ik ben een leek in tennis... maar ik zei, nou, die gaat de finale niet halen, hoor... toen ik zag dat hij tegen Söderling moest de volgende ronde. Dat dachten volgens mij wel meer mensen, Ja, maar weet je, Nadal heeft hier natuurlijk niet voor niets uh, vijf keer gewonnen. Uh, hij heeft eigenlijk in zijn hele carrière maar één wedstrijd ooit verloren... op ja. dit centercourt in dit toernooi. En dat was juist van Söderling in 2009... En we weten allemaal hoe sterk mentaal Rafael Nadal in elkaar zit. Dat is heel erg sterk. En zijn fysiek is altijd goed. Alleen ja, zijn vorm is wat minder dan dit jaar. Maar dat heeft hij andere jaren ook wel gehad. En toen heeft hij het ook gewonnen. Hij is wat dat betreft, ja, is en blijft hij de gravel-specialist bij uitstek. En of hij nou in topvorm is of in mindere vorm... ja, hij blijft toch de man die, te, die je moet kloppen. En het feit dat hij ook nummer 1 nu blijft op de wereldranglijst... want dat zag Djokovic ook aan zich voorbij gaan. Bevrijdt hem dat ergens van, want dat leek hem ook wel een beetje te irriteren bijna. Ja, nou, er zit nog een klein staartje aan. Hij moet wel winnen. Oké. Okay. Hij moet winnen vandaag om die nummer 1 positie maandag te behouden. Ja, want anders krijg je een beetje een raar idee. Dan wint Federer misschien, Nadal verliest. En ja, dan schuift Djokovic hem een plaatsje op, eigenlijk... Is hij nu afhankelijk van wat deze finale voor een uitkomst heeft? Maar goed, het zit ongelooflijk dicht bij elkaar. Uh, het scheelt maar een paar punten. En Nadal heeft veel te verliezen. Veel punten van vorig jaar. Straks ook nog zijn titel op Wimbledon. Dus ja, die hete Adem die blijft wel in zijn nek zitten. Maar al met al denk ik dat de grootste druk bij Nadal er nu af is, nu die in de finale staat. Nou, als je, als je die twee dan nog even naast elkaar zet... zijn het natuurlijk perfecte spelers die alles beheersen. Maar toch, waar zou nou Federer Nadal kunnen pakken? Waar, waar, waar, heeft hij nog ergens iets waar, waar Nadal misschien minder in is? Nou ja, wat, wat Federer de laatste nou ja, zeg twee, 2,5 jaar is gaan doen... hij is bijvoorbeeld heel veel dropshots gaan spelen. Nou, dat zagen we vijf, zes jaar geleden. Nooit. Dan ging hij naar het net. naar het net. Ja, en Nadal passeerde, passeerde en passeerde nog een keer. Hij is uh, uh, meer gevarieerd gaan spelen. En ja, dat moet je toch gaan doen tegen Nadal. Dus die dropshots, nou, dat kan een wapen zijn. Hij moet vreselijk goed serveren. Dat deed hij tegen Djokovic. Aces op de belangrijke momenten. Vrije punten met zijn service. Uh, die, die service die loopt steengoed dit toernooi. Dus ik verwacht dat hij dat uh, nu ook wel gaat doen. Enige... Het punt van kwetsbaarheid bij Federer... Ja, dat blijft toch dat het voor hem met een enkelhandige backhand... veel moeilijker is dan bijvoorbeeld Djokovic met twee handen... tegen die linkshandige voorhand van Nadal. Daar heeft hij toch moeite met die hoge spinballen. Dat zal een probleem blijven geven. En ik denk ook vandaag. Dus daar zit hem denk ik de clou in voor deze finale. En voor de rest moet uh, Federer minstens zo goed spelen als vrijdag tegen Djokovic... Ja, want anders wordt het toch een moeilijk verhaal. Maar een uh, drie zal het waarschijnlijk wel nee. niet worden, hè? Nou, ik mag hopen van niet. <laughs> ik verwacht het ook niet. En nee. uh, uh, tot slot, uh, Marcella. Uh, droog? Nou ja, de zon schijnt inmiddels. Het is warm, benauwd. Uh, ja, er uh, is regen voorspeld. Storm... Uh... Maar goed, misschien valt het net even aan de andere kant van de stad. Voorlopig zit iedereen kant en klaar. En uh, ja, mag, mag het feest beginnen. We spreken elkaar zometeen. Roger Federer tegen Raphaël Nadal. Meneer mm. Gilles Le Pierre-Madèque, premier directeur techniek national de l'histoire de Fédération Federatie de Félix, nous a quittés dans le tournoi. Allez, donne-moi un peu d'amour. Dit fiel, beau clair. Au oh, clair, je vois attirer au oh, clair. Cette attirance passagère. plaatje van Antoine Leopold Eau Wie kent hem niet, maar we blijven in Frankrijk. Want Lars Boom heeft op knappe wijze de proloog van de Dauphine Libéré gewonnen. Hij was op het ruim vijf kilometer lange parcours. Drie seconden sneller dan Alexander Vinokourov En Bradley Wickens weer derde. Robert Gezing ook weer meedoen. 16 seconden eindigde die achterboom op de 29ste plaats. En de Roemeense waterpoloers hebben de Dutch Waterpolo Trophy gewonnen. In Nijverdal was de ploeg met 14,9 te sterk voor Macedonië. Nederland eindigde als derde. In de laatste poolwedstrijd versloeg Oranje Groot-Brittannië met 11,6. We gaan er even uit voor het nieuws. Van drie uur zijn daarna bij u terug. We kijken er naar uit. Federer Nadal. En is langs de lijn op één.